Psalm 56 En daarvan het vierde en vijfde versje. Gij weet, o oh God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb geen uwe fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Niet op uw rol geschreven? Gewis dan zal mijn wrevelen vijand beven. En als ik roep rugwaarts zijn gedreven dit weet ik vast God zal mij nooit begeven niets maakt mijn ziel vervaard ik roem in God ik prijs het onfeilbaar woord ik heb het zelf uit zijn mond gehoord ik vertrouw op God door geen vrees gestoord wat sterveling zou mij schenden ik heb beloofd, wanneer geen mijn ellende mij bijstand bood en onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden. Door ijver aangespoord is het vierde en vijfde versje uit Psalm zes en de Romeinen en daarvan het achtste hoofdstuk. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des dood. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zal worden in ons, ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vlees is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlees is, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen golden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood onder zonden wil. Maar de geest is leven onder gerecht. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet naar het vrees om naar het vrees te leven, want indien je naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien je door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel en als ze door de geest gods geleid worden, die zijn kinderen gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien we kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat dat we ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd de verwacht de openbaring der kinderen gods. Want het schepsel is ter ijderheid onderworpen niet gewillig, maar om dienst wil dienen ter ijderheid onderworpen heeft opgeholpen.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 Die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing ons lichaams. Want we zijn in hoop zalig geworden, de hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen niemand ziet, waarom zal hij het ook hopen.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 en die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten, dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, zijn beelden zijn zons,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 Wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij hem dan met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is. Die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging of honger of naaktheid, gevaar of zwaar, Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganzen dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen Scheiden van de liefde Gods werken is in Christus Jezus onze Heer tot zover de schrift lezen? Onze hulp is in de naam des Heeren, die den Hemel. En aarde gemaakt heeft, die trouwig houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede zij u van God den Vader, en de Heer Jezus Christus, door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Ach, Heere, het is volgens uw goddelijke vorzienigheid, want er gebeurt niets bij te. Uwe voorzienigheid, uw hand gaat over alles. En die heren, mogen wij mekander ontmoeten in de avond van deze werkdag in uw bedigheid, in dit gedeelte van uw wijnhart hier op aarde. En die heren, o eeuwig God in de hemel. Mocht het u behagen om nog van ons af te weten, rondom uw woord in spreken en in het gehoor. Heere dan is het u die ons samengebracht heeft, en mocht het u behagen, o dat ook deze dienst mocht. Jij ge tot eeuwen eer. Hij zei het zo waardig heren. Maar hij kan alleen vergeerlijk worden. In de daden van uw hand. En daarom heren. Laat het niet kwaad wezen in uw goddelijke ogen. Wanneer dat wij opzien. Naar u, dat geeft hij nog uw woord mocht u zegenen. Heren, dan zou in vergeerlijk worden en hij weet dat dat ook de list van uw ware volk is, wanneer dat ze geoefend mocht worden door de Heilige Geest en dat om de verdiensten van die gezegende middelaar Jezus Christus Ach Heere, laat dan uw volk in het meesef der ellende laat ze dan nog leven. Ach laat ze dan door genadig ons zin hebben. O dat ze uw naam mogen groot maken. En Heere, dat ze er nog van mogen smaken. Dat gij nog uw trouw verbond nog bevestigen mocht. Heer, gij weet ook hoe dat ze zijn opgekomen in dit avond. Dan kan het met vrezen en met beven wezen. O, dan kan het onder de, on, on, on, onder de indruk van schuld van die afwijkende leven. O, dat het hart zo hard is en dat het vijand van binnen en van buiten zoveel hebben te zeggen maar heren mocht gij dan het opnemen voor uw volk en dat ze nog met blijdschap onder uw woord dat ze daar de, leven nog van uw woord mochten horen want gij weet heren dat uw ware volk die wil weten af het van of het volgens Gods woord is. Want ze komen te leren. Dat wat niet volgens deze woord is. Dat zal niet staan. En daarom heer, Gij hebt zelf gezegd. Troost mijn volk. Troost mijn volk. En die Heer, Dat wacht alles op u. Mocht u dan behagen, Heere. Om dat woord nog te zegenen. O dat het hart nog eens levend gemaakt wordt. En dat ze nog. O de wens van de hart. mogen ontvangen door het geloof. Want hij uw woord dat zegt. O dat geloof hoop en liefde. En de meeste daarvan is de liefde. En hier in dat liefde. O dan kunnen ze nooit, o genoeg van I hebben. O dan hebben ze genoeg in I en nog nooit genoeg van I, van dat liefde. O dat ze van I mogen ontvangen, heren. Dat is een wederkerende liefde. Wat uit de hemel geschonken wordt, dat eindigt in de hemel en zo heren. Dan hij, hij weet hoe stijl en diepe vankelijk, maar ook hoe dat alles verzondigd en verbeerd is. Maar hij heeft gezegd, ik doe het niet om eeuwen wil, maar om mijn grote naams wil. En mocht gij dat nog eens waarmaken, o oh, dan mogen wij onverwaardigd. Onver, de zegen ervan nog eens mogen proeven en smaken. Heer, mogen dan iedereen gedenken. O gedenkt het onbekeerde, heer. O mogen gij dan uw woord nog stellen, de zaad van uw woord, tot de waarachtige bekering der zondaar. Heer, gedenkt dan de kinderen, de jeugd van de gemeente. O gedenk nog het opkomende geslacht heren. Zou het die dan, dan heven als die grote potten wakken. Dat gij nog het verknoeide leem nog eens op mocht nemen in uw gang. En op de schijven nog mocht gaan werken. Heren dat is toch werk, En dat heeft ge van adem door alle eeuwen gewerkt heren. En nu zijn wij aan het einde van alle tijd, maar hij heeft toch beloofd, dat de jongste dag zou ge nog een kerk toebrengen, o, mocht het dan ook vanavond voor deze die? o, mocht het nog voor vele wezen hier, o, doet het nog, want hij zal verheerlijk worden in de werken van uw handen, en in de vele onderdanen. Is toch het konings eer hier. O de duivel nog beschaam. En mocht u uw koninkrijk nog eens opbouwen. Gedenkt dan ook het bekommerde kerk Heer, O die geen vreemdeling zijn van zonde van schuld. En van dat onzaggelijke scheiding. Dat de zonde voortgebracht heeft. O mocht dat ik nog gedenken en zou het nog eens heven hier, o dat er een openbaring een weg te de mens wanneer dat er geen weg meer is, maar dood en hel en eeuwig God te missen, dat gij nog eens een weg zou openbaren, voor een ziel voor wie het niet meer kan o in de zoon van uw eeuwigende lief Laat het nog eens vanavond gebeuren. Dat deze of die. De naam nog mogen horen. O dat er nog voor God Nog een weg geopend is. Van den hemel net zo. Als dat Jacob afbettel. O wanneer dat er geen meer weg was. Dan heeft gij hier een weg uit. Dan heeft gij een weg gemaakt. En al heren. Mocht gij ze daar toebrengen dat er geen weg meer is en plaatsmakende genade, en mocht uw volk dan, Heer, Gij, weet dan hoe dat ze opgekomen zijn, mocht Gij geven dat uw woord nog tot troost, tot onderwijs, maar ook dat het wezen mocht, och dat er wij nog door dat woord. Dieper ontdekt moeten worden. Heren mocht hij die wonderen nog werken. Dat ge van die kerk van oud al gewerkt heeft. En dan weet heren. Hoe donker hoe bang dat de tijden zijn. Och, mocht ge nog uw verbond nog gedenken. En van geslacht nog tot geslacht doorwerken. Gedenk ook heren. En bewaar ons een. Voor ons eigen te bedrieven voor de eeuwigheid. O met vele godsdienst in onze mond. En heenzaligheid in onze hart. Bewaar ons daarvoor Heer. En ook bewaar ons. O dat wij het maar niet opneem. Waar ons nooit gegeven wordt. Ach Heer bewaar van dat vijf dwaze maagden. O, die dacht dat het zo wel was, maar hij weet er niet van af. En ze zijn er aan een gesloten dier gekomen. O, bewaar ons en onze kinderen. In deze dag van grote verzoeking ook in die wegen. En die heren gedenken het kerkenraad en het gemeente. En anderen die met ons wezen mogen in dit avond. Mogen de kerkenraad en gemeente verblijden door eeuwige daden in de uitstorting van uw heilige geest, o in de waarachtige bekering en verder leiding van uw geest. En heer dat gij nog onderwijs mogen geven in die namen, in de ambten, in de natieren. En in de stade van dat werk van die gezegende middelaar. En heren, gedenk dan, zieken en zwakken en oude van dagen. Ook die die met ons niet meer opken komen, zoek ze nog op. Hij hebt meer dan ene zegen, heren, gedenk, weduw, wedenaar en wezen. En de handicap, heren, gij weet al de noden. Denk vaders en moeders en gezinnen. Met de kinderen. Heerig geef meer. De nood gevoel te mogen worden. En heeft meer waarschuwing tegen de wereldgelijkvormigheid. En heeft meer dat die woord ondergezocht mocht worden. Want hij hebt gezegd en die woord onderzoekt de schriften, Want die zijn degenen. Die ons wijs maken tot zaligheid. Och keert ons nog weder. En begoed en bewaar nog in deze tijd. Heere, van zo'n grote afval. En zo'n verschrikkelijke tijden. Dat over de wereld zou komen. Voordat de jongste dag aanbreekt. Het einde gemeentes en nieuwe kerk. Hier in Nederland. Heere mocht gij nog. O oh, een opwekking nog geven. In deze dagen dat we dat nog ervaren mogen heren. En dat ge ook uw kerk over het ganse wereld nog gedenken mocht. Onder jood en heidendom. Gedenk ook onze gemeente. Heren in Canada en de gemeentes van Noord-Amerika. Och, zou ge nog wonderen doen. Op laag horen. Mogen de geest de gebeden nog uitstorten op uw kerk, Maar boven alles ogen zegende middelaar. Mocht gij onze voorbitter wezen. Want uw gebed wordt al door vergooid. Want uw gebed dat rust op die voldoening. Dat nooit, dat nooit en dat nooit kan kan gaan zonder het antwoord van uw lieve vader. Och Heere, stoort uw geest dan uit in dit avond. En mocht uw woord voor ons doen openen. In het spreken en in het gehoor. O, de satel nog binden Heer En uw woord nog openen. Dat het nog goed mocht wezen met mijn te wezen. Och Here, mag. Gij nog werken. Om plaats te maken. Dat gij nog eens wat weg mocht geven. En de genade. Heere gedijnt dan. Wij zijn er zo stijlig en diepe fouten. En zo vol van zonde en ongeloof. Maar Heere, mocht gij het voor ons opnemen. Help ons ook in het taal van het oude vaderland. Heere, mocht Gij de woorden nog geven, mocht Gij het voor ons opnemen en overnemen, Heer. En dat wij het maar mogen eispreken, wat Hij komt te geven, en dat er weer klank aan die Woord mocht te Och, dat er nog afneemt, dat er nog onder mogen zitten. O, oh, wat die Woord zegt, gezegend zijn degene. Die honger en dorsten naar gerechtigheid. Want dan geef ge beloofd. Dat ze zou vervuld worden Hier doet het dan. Och, geef nog een verbroken hart. En een verslagen geest. Onder de weldade uitwenden En boven alles inwende. Hier, hij weet wat in en van onze natuur. Daar gaan we maar als een beeld dat een eeuwigheid. Ook met genade. Maar mocht gij het nog oefenen. En mocht gij met die trekkende liefde. ach, geven dat we nog. Och, u mocht aan schaal, Als onze borg, Als onze middelaar. Als onze losser. En als onze voldoener. In de weg van gerechtigheid en heiligheid. Heren mogen wij nog. Hij hebt zo menigmaal geholpen. Maar hij weet, wij staan er met lege handen voor. Maar mocht gij het nog opnemen. En mocht gij het zegenen, heren, dat er wij ij bedoelen mochten. En dat we oprecht gemaakt mochten worden met de handeling van het mensen. Verzon onze zonden, heren. Wij vragen het eigen aden om Christus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 119 en daarvan het 85, 87 en 88 vers. O Heer, zie toch op mij, geschrij uw oog, wil naar uw woord mijn hees verstandig maken. 119, 85, 87 en 88. Mogen u een aandacht vragen voor onze tekst dat ge vinden kan in het voorgelezen hoofdstuk Romeinen 8 en daarvan het eerste vers, deze woorden, zo is er dan niet geen verdoemenis voor de henigen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den heest tot zover wij schrijven eronder een goddelijke voorrecht en dan willen wij met de hulp des hier in twee gedachten daarover denken in het eerste plaats dan gaat het over de fondement van dat goddelijke voorrecht en in de tweede plaats gaat het over de ervaring, de beleving van dat zaak. En dan lezen wij, zo is er dan niet geen verdoemenis voor de henen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest en goddelijke voorrecht. En dan willen wij, in de eerste plaats overdenken de fundament van dat goddelijke voorrecht. En in de tweede plaats de uitleving, de ervaring, de beleving van dat goddelijke voorrecht. Gemeente, wanneer dat wij dat al gehoord hebben, Romeinen 8. Dan Romeinen 8. Dat is een bijzonder deelte uit Gods heilig woord. Dan hebben wij feitelijk al een preek gehoord. En hebben wij over het boek van Romeinen gemeente, Wat is dat in de Bijbel toch een onderwijzende woord. En dat zeggen wij met een betekenis. Want deze brief, dat is geschreven aan de gemeente van Rome. Maar de apostel Paulus is nooit in Rome op deze tijd geweest. Dan schrijft hij deze brief van Corinth, van Corinth En dan is het misschien drie jaar later dat hij daar gekomen is. Maar dan moeten we denken over de tijd dat gij deze brief mocht schrijven, dan schijnt het dat zijn leven aan een einde was, want door de grote vervolging naar Jeruzalem, het schijnde dat gij nooit tot Rome zou komen. Hoe dat die kerk in Rome echt begonnen is, dat Binnen wij niet zeker van, van Gods woord, maar het is, over. het is door de meeste gedacht dat uit de vruchten van de pintie, Pinksterdag, toen drie duizend van de mensen van al kanten van de wereld daar naar Jeruzalem waren, dan heeft het God begaagd om drie duizend mensen te bekeren. En daarna was er dagelijks toegevoegd tot de gemeente die zalig zal worden. Dan zullen wij zeggen vandaag aan de dag gemeente. O volk des heren dan zullen wij wenen. Wanneer dat wij zo weinig hoort meer van die goddelijke werken. En mocht het nog de Heere begagen dat wij en onze kinderen. Er weer zo'n op in, mogen meeleven, mogen ervaren. Voor onze kinderen, voor onze jeugd. Kinderen en jeugd. o mocht de Heere u nog zegenen in uw jonge jaren. Maar dan denken wij over deze brief. Dan is het dat het met diepe bewogenheid. Van een apostel geschreven is. En dan is het met de gedachte van zelf. Het is het woord Gods gemeente. En het is door de heilige geest. Door de inspiratie van de heilige geest. Aan de gemeente van Rome geschreven. En dan mocht een apostel. Door de heilige geest. De volle waarheid uitschrijven aan een volk dat hij niet geeft ontmoet en zodat het uitzag, hij zal niet ontmoeten alhoewel later is hij daar gebracht en dan zien wij gemeente, in deze brief aan die kerk en dan begint het en dat weten kinderen, de jonge mensen en de ouderen wel, dat begint met dat diepe val in adem. En gemeente. Laten we van dat nooit afgaan. Dan Paulus door de geest geleid. Leest het maar. In het eerste, het tweede en het derde hoofdstuk Over dat diepe val. En dan over het heilige wet. Die heidens sterveling zet. Want als God komt te werken, gemeente, dan komt God het mens voor God en, en Gods wet te plaatsen. En dat wet, dat wordt ons, dat wordt onze doodgemeente. Wat schrijft Paulus toch duidelijk, dat wanneer dat de zonde, de licht, de werk van de overtuiging van het Heilige geest. Dan is de wet hem tot dood geworden. En het zou vandaag aan de dag gemeente niet anders wezen. Wat zullen wij met een borg. Wat zullen wij met een middelaar doen. Zonder dat er voor ons geen weg meer is. En dat er geen weg dat ik ooit rechtvaardig voor God kan wezen. O, dan hoor je gemeente in het vierde hoofdstuk. Dan lezen wij van een openbaring van de weg bij de mens. Daar in het vierde hoofdstuk daar wordt geopenbaard. O, dat eeuwig wonder van het goddelijke liefde van God. Als rechter. En daar lezen wij. over oh, van dat ene middelaar. Jezus Christus. Wordt openbaar. Aan een zielgemeente gemeente. Die, die, die over zijn eigen moet schrijven. Schuldig. Schuldig. Die voor God moet bijgen gemeente. En die, dat ziel. Dat moet beleiden dat God recht is. Ken je dat gemeente. Om dat voor God te billeken. Dat het die eigen schuld is. En dan gemeente. Dan moet het mens. De bezoldering van de zonde is de dood. En wat is de dood gemeente. Wat is de dood voor zo'n ziel. Dat door de heilige geest overgetuigd wordt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan is het de dood. En wat is de dood? Om eeuwig, eeuwig, god Dat is de dood. Dat is de hel. Dat is het hel in de hel. Om eeuwig god te Want in de echte gemeen. Daar wordt liefde voor God geplaatst. Daar wordt licht en liefde in de mate dat de Heer het geeft in de ziel geplaatst. En dan krijgt die liefde voor die rechtvaardige, die Heilige God, die goeddoende God. En dan krijgt die licht over het recht van God en het eisen van het wet. En dan lezen wij in het vijfde hoofdstuk om verder te komen met onze tijd. Daar lezen wij. Het staat hier in het vijfde. Hij dan die gerechtvaardig zijnde. uit het geloof. Hebben de vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Daar lezen wij dat toepassende werk. Van het rechtigheid van Christus. Toegerekend door God als rechter. Aan dat ongeluk. O dat, dat mens dat wegzinkt Uit het liefde van Gods heilige deugd. Daar komt God die gerechtigheid. Van die gezegende middelaar. En borg mijn hoorns toe te rekenen. Dan hoor je het. De bezoldering van de zonde. Is de dood. Maar. Dat eeuwig maar. Het genadegift gods. Is het eeuwig leven. Door Jezus Christus. Onze Heer En dan in het zesde. En verder in deze, en zevende, in bijzonder in de zevende goosten, dan lezen wij in de weg van afsterving in de heiligmaking. Daar is een weg gemeente in de sterving onder de overtuiging. Af het recht is in onze leven gemeente, dan komen wij drie keer met het heilig wet te doen. En dat is onder de overtuiging, het heilige wet die hij de sterveling zet. Maar in de rechtvaardig maken komt God in de afhandeling van het recht na aangaande de wet. En daar staat het duidelijk gemeente in Galate 3 vers 10. vervloekt is in iederlijk. Die in alle dingen in de wet. Ik ken het in, in het heel niet zeggen in Gohlands. Maar die in die wet alle dingen niet ingehoorzaam is. En dan de mens is geen één naar één wet vrij. En vervloekt. En daar gaat de Heere goddelijk, rechtelijk afhandelen. Met een ziel die God lief heeft gegeven. En die God liever heeft gekregen, gemeend, in zijn eigen zaligheid. En daar wordt een plaatsmakende genade voor dat borsteling van Christus. En dan mag God als rechte gemeente getegen. Ik heb een geld gesteld op een die machtig is. En dan wordt hij begaan. Hij wordt eind bij in zijnzelf. Wordt hij begaan in de werk van God de Vader. In de werk van God de Zoon. In de werk van God de Heilige Geest. Want in dat werk. Krijgt de ziel de kracht dadelijk en oefende werk van de heilige geest. Lees het maar in het Heidelbergse Catechismus, In 20 daar staat het duidelijk. Want daar is door het geloof. Daar krijgt die ziel. Door het geloof. O te geloven. O dat, dat die werk van Christus die hem toegereken is. En krijgt die vrede met God. Door Christus. Door het geloof van de heilige geest. En in het zevende hoogstuk in bijzonder. En in al deze hoogstuk. Daar lezen wij. In dat sterving. In de weg van de Heilige Volk des Heere. Goed begrepen. Dat weg van de sterving in de weg van de heiligmaken. Dat is een weg gemeente. Dat ervaard moet worden om te begrijpen wat dat is. Paulus die zegt wij sterven dagelijks. Begrijp ik gemeente. Dat is niet één keer. Maar dat is een leven van sterven. Terwijl. Want uit ons in het lichaam komt niks is de zonde. En de zonde dat brengt voort de dood. Ook in de weg van de heilige Maar niet in dit avond gemeente. Ik wou dat maar even zeggen. Ook voor de kinderen dat we de rechte grondslag krijgen van de boek van Rome. Het is zo ja. onderwijs. En al is het misschien niet zo makkelijk te verstaan als een boek van Rit, in de weg van de historie als van Jozef en zijn broeders en zo, maar het is zo onderwijzend, de boek van Romeinen heeft voor Gods volk door alle eeuwen een grote zegen geweest. En niet in deze achtste hoofdstuk, wat legt daar veel in voor de kerk. En die mooie stilstaan gemeente en een bijzonder godsvolk. Waarom? Die hebben dat geweer avond gehoor lezen. En waarom legt er zoveel in voor de kerk? Omdat weg van heiligmaking in de sterving van de heiligmaking, dat is je weg gemeente. Ook dat zo onbegrijpelijk is. Dat alleen begrepen kan worden door degene die er ervaring in hebt. En daarom dat kerk, dat komt zo diep in de beproeving. En dat kon je vinden gemeente, ook in Jeremia 18, dan die grote pottenbakker. Als die dat verknoeide leem opneemt en op die schijven doet. Maar dan later komt hij op die vatten die, die hij gemaakt heeft tot hier, Dan komt hij die water te werken. Dat hij zijn eigen glans daarin kunt zien. En dat is een werk uit de hemel, Zo nodig. En zo afstervende voor de mens. En zo tegen de wil van het vlees gemeen. Maar niet. Laat we onze tekst even met de hulp van de overdenken. En daar staat het. Zo is er dan niet geen verdoemenis voor de henen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. En daar wel wij in het eerste plaats overdenken. De fundament van dat beleidenis. Van dat zaakgemeente. Wat houdt dat toch veel in gemeente. Jongens en meisjes. Volwassenen in onze midden. Denk er maar eens even om. Daar is een rijke volk op aarde. Zo rijk jongens en meisjes. Och jongens en meisjes, mocht de heren in een jeugd daar iets van leren, dan zou je begrijpen wat onze voorvaders, ja, wat Gods Woord zelf zegt. Wat is de wereld toch arm, met al de begeerlijkheden voor de vlees? Maar wat is het toch arm, kinderen, jonge mensen? En mocht het de heren behagen om door een pijl van zijn koker in, in uw hart nog beschieten in dit avond. O dat als voor jong en oud op weg naar dat onzaggelijke eeuwigheid en door, de, door onze diepe valgemeente gelooft het maar zeker dat een mens is zo doodongelukke arm zo doodarm. Met alles dat een mens ontvangen mocht, ook in de rechte weg. Maar is die nog zo doodarm genoemd. Want in is een onsterfelijke ziel. En wij zouden hier sterven, maar dat is geen sterven als een koei of een paard. Nee, wij zijn geestelijk gestorven in onze diepe val in adem. Waar we moedwillig en vrijwillig van het verboden. Vrucht van het verboden boom geëten. En nu zullen we straks. Dan zullen we. Vleeselijk sterven. En als we sterven gemeente. Als dat we geboren zijn. Dan gaan we eeuwig sterven. En nooit in de dood terecht kunnen komen. Denk het maar eens over. En mocht de Heer het toepassing nog geven. Voor er dat het voor eeuwig te laat is. Al door en nog nooit dood kunnen worden. Zo dood is een mens door onze diepe val. En wij zijn nog in de heden der genade. Jong en oud. En dan zullen wij beleiden op, Wat heeft de Heere dan vele mest om dat boom gedaan. En kan wel wezen dat het jaar voorbij is wat in Gods woord staat. Laat het nog een jaar staan. En als het zo blijft, dan sloeg het maar benieuwd. Maar mee. Wij weten niet, jongen uit mijn onbekeerde medereizers naar de eeuwigheid, hoe kort dat wij zijn aan. Dat ogenblik, dat we met de tijd, met de eeuwigheid verwisselen. Maar vanavond is nog een kenteken uit de heen. Dat de Heer nog het mest rond het boom wil doen. Maar we zijn er nog onder het woord. En deze woordgemeente, dat kan alleen een of de ander. Een mens die kan nooit meer naar huis gaan, zodat we van huis zijn afgegaan. Een mens die wordt door dit woord verhaard, af wordt hij verbroken. Eén op de ander door de krachtdadelijke werk van de heilige geest. En maar niet, dan gaat het over in onze tekst, wat zeer belangrijk is. Jongens en meisjes, luistert mij. Dit is geen historie. Dat is een goddelijke waarheid. En wij hebben gezegd een goddelijke voorrecht. Dat wordt aan de nakomelingen van adem gegeven. En dat heb het begin in het nooit begonnen eeuwigheid. En wat is het dat aan die mens die volk zou gegeven worden. Wel, dit, zo is er dan, heen verdoemenis, juist andersom, dan wat we lezen in Galaten 3 vers 10. 10. Begrijp je het, mijn woorden, wat, wat een grote, wat een onuitspreekbare verschil, daar zegt het over en iedereen. Vervloekt is de mens. En we zijn vervloekt gemeen. Vervloekt. Het jongste tot het oudst. Deugt niet meer voor God gemeen. We zijn er geschapen naar zijn heilige beeld. Met wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. En mens dacht niet dat het goed was. En het mens die wou worden. Als God, want die heeft de lege van de duivel. Gehoorzaam, dat hij zou als God wordt. Maar, God is een goddelijke recht. Die kan van zijn recht niet afgemeten. In de dag dat hij ervan eet, zal het de dood sterven. En dan zijn wij allemaal getijgen ervan gemeen. Al worden wij het door genade geleerd. Maar toch in de openbaring komt het openbaar. Dat een mens. Die heeft God verloren. Die is buiten de paradijs. En een mens. Dat deugt niet meer. O mocht het de Heer begagen Om door zijn geest nog te getuigen van zonder gerechtigheid. En, en oordeel. er dat het voor eeuwig te laat is. O Jong en oud. Het kan nog. Omdat God is. Het kan nog. Omdat je leeft nog. Maar. De tijd die komt. Mijn horens, En dan moeten wij voor God verschijnen. En nu. Gaat het hier over Gods volk. En dat zegt. Zo is er dan geen verdoemenis. Voor de hemel. Zie. Hoe luisteren, Want er staat een woord bij voor de Henige. Wie is dat dan? De Henige? Alle zijn gestorven in onze bondsbreken en ademen. Maar hier staat het: daar is, zo is er dan geen verdoemenis voor de Henige. Dan zou Ieder mens, dan zou je denken dat het ganse volk van de wereld, die zou willen vragen, wie is, wie is dat dan? Wie is dat dan? Waar dat het over gaat, dat het niet meer eigen gesproken wordt voor vloed, maar voor wie dat er geen meer verdoemenis is. Dat is een nakomelingen van adem, die eenmaal gemeente aan het brede pad geweest, door de zonde geweest zijn. Aan de weg. Aan de kortste weg. Naar de hel gemeente Dat zijn van dat mensen. Oh, dan zou je zeggen. Wat is er dan gebeurd? Dan zou alle mensen eens willen weten. Hoe is dat dan plaatsgenomen? Dat nou door God gezegd wordt. Zo is er dan heen verdoemenis. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Gemeente, dat is goddelijk. Dat is een goddelijke werk. En dat werk van God, dat vindt het begin in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dan heeft het God begaafd. Dan heeft God het uitgedacht in zijn eeuwig wijsheid. In zijn eeuwig liefde. Tot de verheerlijking van zijn gerechtigheid. En daar heeft God een vraag gesteld gemeen. Kun je dat? Daar heeft God een vraag gesteld in de nooit begonnen eeuwigheid. En wat was dat vraag, mijn liefst. Dat vraag was: hoe zou ik zo onder de kinderen zetten? Hoe? Dat eindverkoren kerk. Maar hoe zou ik ze onder de kinderen zetten? Daar was geen antwoord in het ganse schepping des hemels. Maar goddelijk wijsheid, onbegrijpelijke liefde en oneindigende gerechtigheid is voortgekomen en dan heeft God zijn eigen zoon, zijn eeuwige zoon, God met God gemeend, die zou mens worden. Dat staat de mens verwondering stil. Dan zou God. Mensen de mens de vleesmaking van het eeuwig zonen gods gemeente. Dan kun je begrijpen mijn oordes. Dan heeft het gezwijgd in de hemel onder de heilige engelen. Hoe zou ze zetten plaatsen onder de kinderen. Onder de kinderen. Maar dan zegt de Heer. O oh, dan zegt de Heer dat gij. Zijn zoon zal geven. Dat in dat weg van zijn zoon gemeen. En daar zou Christus het vlees aannemen. Maar hoe kan dat? Hoe zou dat mogelijk wezen? Dat het eeuwig God in de mens worden. Hoe zou die dan voort. En dan zien wij en horen wij dat de zonen gods getuigen, vader ik kom uw wil te doen. Daar is de begingemeente van het goddelijke gehoorzaamheid. Dan zien wij de grondslag van gezaligheid. in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En dat is... In de verheerlijking van de deugde gemeente, Door de zonen gods. En dat wordt door het menselijke, door het mens, door het vlees aanneming van de zonen gods vervuld. Onbegrijpelijk. Het is niet uit te denken met mens. Gedachte daarom gemeente. Er zijn mensen die dat, en dat is goed om te studeren, maar. Als we denken met onze gedachten om dat zaak te uitrekenen, dan komen we in de waar gemeente. Het is een zaak van het geloof. En het geloof is een werk Gods door de Heilige Geest. En daar, daar worden we bepaald gemeente dat het mens, het ademmens, in de nakomelingen van adem. Die wordt erbij te geplaatst. Bij te dit werk. Het is een goddelijke werk. Voor de mens. Bij te de mens. Om de mens zalig te maken. En dan zien wij. O oh gemeente. Wij hebben het gisteravond in Zwolle gezegd. Daar is maar één kind geboren. In dit ganse wereld. Waar de God heeft. Over, Als ik het zo mocht zeggen gemeente, dat God in vergeufd geeft. dat is in Jezus. Het ene mens geboren, naar de beeld Gods, in wie wij geschapen worden. En hoe is zo'n kind dan geboren gemeente, door de heilige geest. Die is van een vrouw geboren, van Maria geboren door de Heilige Geest. En wat zien wij? In dat diepe vernedering, dan is Christus. En nooit het Goddelijke natuur en het Menselijke natuur ken gescheiden worden. Nog nooit gemixt, maar nooit gescheiden. En daar, daar wordt een kind geboren van een vrouw gemeen. En die kind, God, God, God en mens, onder de wet geboren, onder de wet. Gemeente van Brakel en vrienden erbij, af voor wat denken ligt over de wetgemeente. Waarom moest het in het eeuwig goddelijke wijsheid en liefde, moest Christus zo diep in de weg van vernedering, dat hij van een vrouw geboren moest wezen. En dat hij onder de wet gekomen is. Wat heeft, wat heeft daar liefde. De liefde des vaders die ziet zijn zoon geboren onder de wet gekomen. De liefde des zoons voor de neren van zijn vader. Hij komt moeten willen onder de wet. Onder de. Want bijten de gehoorzaamheid aan de wetgemeente gemeente geen ene ziel zal worden. Daar is, daar is in Christus in de moedwilligheid van zijn liefde. In de eerste instantie de eer van zijn vader. En tweede in dat bereid dat hij gegeven is in de stilte van eeuwigheid. Om, om die bereid rechtvaardig. Voor zijn vader te, te plaatsen. gemeente is een eigen voldoen. En daarom komt hij. En daarom zegt. Ik kom uw wet hoog -ie. O dan is de liefde. In de gehoorzaamheid. gemeente Wat een verschil daar is. In uitwendige gehoorzaamheid. Is, is geen liefde. Maar in dat geestelijke wolf. Volvulling van de wet. Daar is het liefde, En dan komt Christus. In dat weg. Om gerechtigheid. Om gerechtigheid voor te brengen. Dat hij. al door de heilige geest. Na het eeuwig willen gods weg heeft Weggeleven. Want Christus gemeente. Die was. In de volkomenste woord. In het menselijke vlees. Rechtvaardig. Er is geen woord om het uit te drukken. De rechtvaardigheid van het gezegende zonen God, Want hij was ons in een gelijk geworden. Maar niet de zonde. Wat heeft hij dan in zijn diep vernedering. Als dat. Als dat gezegende persoon en toch onder de vruchten van de zonde gewandeld geniet wat, wat heeft het voor Christus hier op aarde, O, wat heeft die Heer dan de bittere vruchten van de zonde gezien en oog geproefd. Maar in dat weg heeft die gerechtigheid voortgebracht in het gehoorzaamheid van het wet maar gemeente. Daarmee ben we nog eeuwig verloren, kungela. Wat staat er niet in als Christus het wet verheerlijkt heeft na de eeuwige verheerlijking van zijn Vader? Wat staat er dan in de weg gemeente? En dat ware volk die komen te weten. Want die lopen met de vervloeking. Dat zonde gemeente. O, oh, denkt er maar niet zo licht over. Dat zonde, dat moet door ons betaald worden af door een ander. En dan zien wij. Dan zien wij gemeente. De diepste weg van, van de leiding van Christus. Daar worden we gebracht, gemeente, in Ghatsemeni. Daar is Christus gekregen, gekropen als een wunsch. Mooi zo, denk ik. Ik heb gezegd, gemeente, toen God de Vader dat weg heeft uitgedacht in de stilte van de eeuwigheid. In de, in de, in de weg van de menselijke, dat Christus. In het menselijke neteer heeft aangenomen. Maar niet mooi eens overdenken. Wat in de gemel plaats genomen is. Wanneer dat Christus. Die gezegende middel. Daar gaat zeen meneer. Daar legt hij. Daar legt hij op zijn vlieg. Daar valt hij voor God. Om daar komt aan Christus. De vloek dat aan Ieder een van ons rechtvaardig zal zijn. Daar komt hij de vloek te dragen. Van de zonde van zijn volk mijn hoofd. En dan zien wij. O gemeen. Wat een stad de weg. Maar gauw dat dan maar in je gedachten. Of dat zo met Christus is. Nodig, Het was nodig dat hij dat weg van lijden en van sterven ging. Maar gemeente. Wat zou het wezen. Afstraks. In een onbekeerde staat, Een mens die gaat voor God verschijnen. En dan. En dan gemeente. Dan moet dat mens. Komt onder die vervloeking van onze zonde. Wat zou dat wezen? Denk er maar niet licht over, gemeente. We hebben allemaal gezond. En we hebben in onze erfschuld en onze dadelijke schuld een hemelhoog gesberg van zonde. Maar wat er God van zijn plaats straks uitkomt, dan wat gemeente. Wat zou het dan wezen. als God het onbekeerde mens. In het gerecht gaat treden. Dan zou een mens. Staat in Gods woord gemeen. Wat een mens dan doen zou. Wees je. Het staat in openbaar. Dan zou een mens gaan bidden. Maar dan gaat hij vragen. Uit de bij ons schat, want dan is het te laat gemeente. En dan gaat hij vragen. Van de bergen en van de rots. Om, om zich hem aan te vallen. Dat hij, dat hij niet zal zien. Hem die aan de troon van het gerecht zit. Zou het wezen gemeente. O vaders en moeders mijn kinderen. Dat we niet bekeerd worden. En het zal ons eigen schuld worden. Maar we zijn er geschapen naar de beeld Gods. Zonde is mensenschuld. Het zou het wezen, vaders en moeders, kinderen, als dat dag komt. O, onderzoek de schrift. Wat onmogelijk is met de mens, is mogelijk bij God. O, Kinderen en jonge mensen en ouderen. Het is nog het stem van de Heeren. Haast die een spoedig hier om levens wil. Een mens die kent niets. En toch is die voor alles verantwoordelijk. God die zou geen onrecht met de mens houden. Maar de heren die zou zijn beeld terug eisen van de mens. Gemeen. Wij zijn er geschapen als de pronkje wil van, on, van Gods schepping. En wij waren, zoals Helmbroek dat verklaart in de Heidelbergse catechismus, wij waren geschapen mogelijk om God te dienen. En niet door onze zonde, erg en dadelijk. En die zien wij hier, zo is er dan heen verdoemd. Zou je niet gaan schreeuwen, jongen? Zou je niet gaan schreeuwen? O mocht dat nog mijn deel gegeven worden? Je mocht het nog vragen, jongen. Je mocht het nog vragen. Als de Heere u dat deel nog wou heeft, Want het bezoldering van de zonde is de dood. Maar de genadigheid. O, af en door het werk verbond moest verdienen. Zodat zoveel, en dat leggen in ieder een van ons. Dan zou het nooit en te nimmer ontvangen. Dan is het voor eeuwig verloren gemeente. En als de Heer in de ziel van een mens komt te werken. Dan wil dat ziel, die gaat ook in het werk Heis. Maar dominee van Rhenen, die zei in de catechismus, Dan laat die ziel maar hard werken. Want zo hard dat hij, harder dat hij werkt. Hoe harder dat hij dood is. Want het mens dat moet in de dood terecht. Want Christus die is gegeven. O in, in dat dood van Christus. Is het leven van de kerkgemeente. Maar Paulus die zegt in Galaten 2 vers 20. Dan zegt hij ik ben met Christus gekrijzigd. Wat bedoelt dat? Dat hij in de dood terechtgekomen is van zijn eigen zoon. Dan zien wij met het afhandeling van God is Paulus in de dood terechtgekomen. Ik ben met Christus gekreist. Maar ik leef. En dat is door de dood van Christus in de toerekende recht van God aan. Christus gerechtigheid aan Paulus. En dan, door dat opstand in van Christus gemeente, daar leert de kerk te sterven in de weg van de heiligmaak. En daar staat het hier verder. Zo is er dan heen verdoemenis voor de henen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den heest. En daar komt openbaar gemeente. De derde persoon in de goddelijke drieënigheid. De heilige geest. En wat is. Ik zou dat nog even zeggen. En dan gaan we zingen. Wat is niet zaligheid gemeente. Wat is niet zaligheid. Dat is. Eerst instantie gemeente. Dat God de vader zijn kind terugkrijgt. En in de tweede plaats. Dat Christus zijn breid omvangt. En in de derde plaats. Dat de persoon van de Heilige geest. Een woonplaats krijgt in de ziel van zijn kind. Dat is dat. Zing je er wat van mijn woord, Want dat is zaligheid. En we hopen verder. Met onze tweede gedachte. Maar laat ons zingen. Van psalm 36. En dan zingen wij. Dan zingen wij. Maar de. De derde vers. Doe hen al onzeker gaan. 36. En daarvan het derde vers. In die woorden. Zo so is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dat fundament dat leg in de drie ene God, maar niet in de derde tweede plaats. En daar hopen we korter te maken. Nou het ervaring het beleving. Van dat zaak. Dat volk. Die dat mogen ontvangen door genade. niet In de derde plaats. Al dat wij dat vroeger al gezegd hebben. In dat weg. De derde plaats. En door de wet nog moeten sterven. En dat in de weg van de geiligmaak. En die zegt het in onze tekst, dat zegt, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Wat zegt dat gemeente? Dat spreekt over ervaring, dat spreekt over beleving, dat is een ziel die de zaak in het leven mocht ontvangen en ervaren. En niet in het uitleven van dat genade aan die ziel, waar dat de Bijbel duidelijk zegt, zo is er dan geen verdoemd. Dan zou je zeggen, wat is dat toch een, een rijke volk. En dat is een rijke volk, mijn ouders. Maar niet komt dat volk in de uitleving van de zaak. Dan wordt die kerk nog groter zonder. Begrijp je het mijn God. Dan wordt die kerk. In voor wie er geen meer. Verdoemenis is. Dat hebben ze mogen ervaren. Net zo dat wij het gezegd heeft Door de voldoening van Christus. Die de rechtvaardigheid geeft. Gekocht voor zijn kerk. Voortgebracht voor zijn kerk. En die ook de vloek heeft weggedragen. In Gethsemanee. Aan het vloekhuis van Gogota. Daar heeft Christus. Als de overwinner. Voor zijn kerk. Dat verdoemenis weggedragen. In dat hij zegt. Het is volbracht. Maar daar krijg een ander woord erbij gemeend. En dat is dat God de Vader heeft getijgerd aan dat voldoening van Christus. Dit is mijn gelieve Zoon in wie ik al mijn welbegagen in heb. En dat welbegagen in Christus is de kerk ingesloten. Daar wordt de kerk ingesloten. O volk des Heren. Die er iets van mogen weten door de beleving. Dan heeft wat. O, van dat, dat liefde Gods in de voldoening van Christus. In ziel mogen ervaren. O, dat vrede. Met God door Christus Jezus. Dan mocht de kerk iets te van beleven, gemeente. Maar, niet in de weg van de geilig maken. En dat is de tweede gedachte van onze tekst in kort. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Nou in dat ervaring van dat volk. Dan komt dat volk met die weldaden in de nood. En daarom gemeente. Moet eens overdenken. Christus. En de dag van het hemelvaart, dan heeft Christus zijn kerk gegeven. En dat is dat Christus aan zijn discipelen, aan zijn kerk heeft gezegd, gegeven. De belofte mijns vaders geef ik in. En wat is dat? Dat is de uitstoting. Dat is de toepassende werk. En de leidende werk van de heilige geest. Af Christus uit het midden van zijn kerk zal opgaan naar zijn vader. Naar de plaats van eer. De plaats van macht. Naar de plaats van Gods eeuwigende liefde. Dan komt hij in zulke liefde met zijn kerk te behandelen. En dan zegt de Heer Jezus. De belofte mijn vaders. heeft ik u. En die heeft dat kerk. Zover dat het ervaart en beleefd wordt. Dan heeft dat kerk niet te leven. Uit. Het dadelijke werk. Van de heilige geest. En wat is dat gemeente. Dan, dan komt dat kerk te leren. En te beleven. Dat zonder dat heilige geest. De kracht, de dadelijke oefening van de heilige geest. Dan kan dat kerk niets meer doen. Paulus die zegt in Filippenzen 1 vers 21. Voor mij om te leven is Christus. Maar hoe leeft hij dan? Door Christus. Door het dadelijke werk van de derde persoon in de goddelijke drie eenheid. Want daar mag Paulus. Door het geloof. Door de heilige geest. Dan mag hij geloven geloof gemeente. in de welwezing van het geloof in de toevlucht in de toevluchtneming geloof maar in dat geloof is het verzekering van het geloof maar niet horen wij in deze hoofdstuk en dat hebben we gehoord hoe dat het nou gaat in dat kerk want die wet is gegeven aan de kerk. In de eerste plaats tot de ontdekking van de zonde. In de tweede plaats, in, in de afhandeling, dan is het wet gegeven tot het leven dat tot de dood is geworden. Maar toch in Christus is het tot het leven voor de kerk geworden. Maar niet in de weg van de heiligmaking, dan wordt dat wet er weer. En dan die kerk die mag erbij ogenblikken door het werk van de heilige geest. Dan mag die kerk zingen. En dat is hoe lief o Heer heb ik wet, o Heer. Dan krijgt dat kerk door de verdiensten van Christus. Door de, door de toepassende oefende werk van de heilige geest. Dan mag dat kerk dat heilige wet. Als er leven hebben. En wat is de wet gemeente. Even erover denken. Dat wet. In het eerste. In het eerste. Dan is het. Om God lief te hebben boven alles. En in de tweede. Ons naaste. Als onze zelf. En, en om het nou duidelijk voor je te maken. Daar komt de strijd. Daar komt voor Gods volk niet de strijd. En er weer de dood in de leven. Vraag het maar eens. Aan dat gelokke volk voor wien dat er geen verdoemenis meer is. Vraag dat niet hoe dat het is in de eindleven van die zaak. Dat is om God lief te hebben boven alles. En onze naasten als onze zelf. Dat is in de morgen, in de midden, in de avond, door de nacht. Daar heeft God niet gezegd dat het voor een één ogenblik in de mensenleven geëist wordt van dat volk voor wie er geen verdoemenis is. Vergeet het niet, mijn hoorders en gods volk die het ervaart, die weten het wel. God dat volk voor wie dat er geen meer verdoemenis is. Bedoeld dat er geen meer toorn. Dat is een ogenblik en zijn toorn en een eeuwigheid in zijn liefde. Maar niet. Hoe kan dat opgelost worden? Gods volk. Die, dat volk voor wie er geen verdoemenis is. Dat kan nooit meer verloren gaan. Maar dat volk. Die wordt toch de zonde worden bestraft in dit leven. En wat is nou dat straf, Dat dat volk ervaart in dit leven. Dan is het onbezondig. Dan is dat werk van de Heilige Geest. Dan wordt het Heilige Geest niet van dat mens weggenomen. Maar dat oefende werk van de Heilige Geest. Dat dadelijke werk. En dan komt dat ziel in de strijd. In de dood. In de angst. In de donker. Dan wordt dat ziel. Bij de, bij de toelatingen gods. Onder de duivels aanvecht. Wat kan het voor dat kerk. Zo stormen hier op uit? En daar is een volk van God gemeente de mogen we van twee kanten bekijken, daar is een volk van God die weet waarom, waarom dat de Heer zijn eigen vertrokken is in de dadelijk werk van de Heilige Geest om dit zond, om dat zond, en er is een tijd in dat volk daar komen ze nog te leren dat ze niet zo Zonde zijn. Er kan andere wegen wezen voor dat volk. En dat is in de weg van de beproeving. Dat de Heere dat volk. In de, in de weg van de beproeving. Want gemeente gelooft het zeker. Want de geloof dat de Heere geeft. Dat moet beproefd worden. Dat moet beproefd worden. Want de Heere die komt het werk te beproeven gemeente. En dan in de weg van beproeving. Dan kan het een vaderlijke weg zijn. Een vaderlijke weg. Want de Heere zegt. Die ik lief heeft. Die ik lief heeft. En niet om te worden. Onder de hand van de vaderlijke liefde. En waarom is dat? Dat is verschil tussen de andere gemeen. Waarom is dat? Dat de God de Vader. In Christus door de Heilige Geest. Dat kerk komt vaderlijk te beproeven. Gemeente. Dat is dit. Dat, dat de Heere. Die wil wat meer weggeven. Aan die kind. Dit. Vatten kan die het vatten mijn houders. Die Heer die wil meer weggeven aan die kind. Want gemeen. Er is nooit hier op aarde van het mens bij te genaven. Een begrijp van de liefde van de Vader in Christus. Voor dat. Gekoren. Toegezegelde kind. Begrijp. Dat is de grondst van God. Is om meer genade aan die, kind, aan die kind weg te heen. En daarom brengt de Heere die kind in het beproeven. Gemeente onze oude voorvaders. Die hebben menigmaal gezegd. De Heere die heeft meer werk met zijn volk. Om ze daar te brengen. Dat, hij ze we, dat hij zo. Dat de Heere wat weg kan geven aan zijn kinderen. Een plaatsmakende genade mijn hoeders. Het is niet gemeen. Dat is eerst in het plaats. Ook aan de weg van bekering. Het is niet. Dat wij te slecht zijn. Wij zijn in ons eigen te goed. Dat staat ons in de weg. Daar is meer genade. Daar is meer verzoening. In die gezegende bloed. Dan al de zonden van de nakomelingen van Adam. Wij staan ons eigen in de weg. Een mens die wil maar niet worden wat hij is. Maar niet in het verder leven. In het verde leven van dat volk. Waar dat het hier over gaat. Dan wordt het voor die kerk. Dan wordt het zo'n strijd tussen het vlees en het heest. De heilige geest is het eerste om in de ziel te werken. In de weg van de wedergeboorte. Maar de heilige geestgemeente Is de laatste dat de ziel in de goddelijke drieënigheid. Leert in de persoon van de heilige geest. En niet in dat werk van de heilige geest. Dan wordt de kerk zo stijl. En zo diep van. En dan. Hoe arm wordt de kerk dan? En dat is een rijke armoede kinderen. O, of het begaagt om de Heer je te bekeren. Dan zou je het eenmaal leren. Dat is een rijke armoede. Maar daar wordt, dat, daar wordt dat beleefd, ervaard en ingeleefd. Wat de Heer Jezus Christus gezegd heeft. Zonder mij kan je niets doen. Niets. En nou in de beleving, daar wordt dat kerk zo arm. Daar kan ik niet bidden. Ik kan de Bijbel in mijn handen opnemen. Maar ik ken het niet lezen. Je vat het wel. Ik ken het niet lezen. Ik ken op mijn knieën hangen. Maar ik ken de knieën van mijn hart niet bijgen. Enkel en alleen dat de Heer in het dadelijke werk van de Heilige Geest. En daarom dat kerk. Hoe meer genade dat de kerk mocht ontvangen, gemeente. Hoe armer dat dat kerk gaat worden. En dat kerk dat gaat waarderen wat in Gods woord staat. Dat Christus gezegd heeft. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Want dat mens die leert. Hij Heer en die Met al de voorrechten van de, van de haven van Gods genade. Ken die God niet dienen. Maar dan heeft Christus gezegd. Maar ik ben gekomen om te dienen. En niemand dat kerk uit dat diening van Christus. En dat is alleen door de heilige geest. En daarom ik zei al. Wat een voorrecht dat Christus. Die discipelen die begrepen het niet. Toen Christus dat aan de zielen geschonken heeft. De belofte mijn vaders. heeft ik niet. Dat hebben ze niet begrepen. In de tijd. En dat gebeurt menigmaal met Gods volk. Later krijgen ze er licht over. Wat een waardig. Dat er in was. En nu. De kerk. Hier op aarde. Dat heeft ontvangen. De heilige geest. En die wordt die kerk. Zo stijl en afhankelijk aan de werken van de heilige geest. Gemeente, dan zeggen ze vandaag aan de dag. Je mocht geloven. Je mag geloven. Maar dat arme volk, Die zo rijk door genade begift zijn. Die kennen niet geloven. Dat groeit allemaal in akker niet gemeente. Dat is goddelijk. En dat komt alleen uit God door de Heilige Geest. Maar wat is dat aan de andere kant, een gelukkige gemeente. Af de Heeren aan dat kerk nou, en mocht dat nog vandaag aan de dag, nog een weer, dat de Heeren met zijn kerk nog pronken zou. Oh, want dan af de Heeren dat geloof komt te schenken gemeente. Dan kan dat kerk door alles heen. En de mag in van de heilige geest. Dan mag dat kerk spreken gemeent. O dan kan het zo lang wezen dat die mond gedacht is. Over de dagen en de wegen des Heer. Maar als de Heer die geloof komt te schenken. O dan gaat die kerk spreken. Dan gaat die kerk vertellen van dat eeuwige wond. En dan wordt het in dat werk van de Heilige Geest, dan wordt het mens niet verhoogd, gemeente, nee. Dat mens, dat maar nee. Maar dan wordt God verhoogd op het allerhoogste. En dan wordt het mens op het allerdiepste. Oh, dan wordt het volk, dan mocht dat volk in de ruimte hier bij ogenblikken staan. Maar voor de kerke zo over een algemeen, is de kerk gods hier in de gevangenis. Want dat kerke gods is niet veel toebetrouwd. We lezen in Psalm 142, het zevende vers. Waar dat David zegt, breng mijn ziel uit de gevangenis, dan zou ik hier lopen. Maar die heer, die heeft die kerk nou in zijn goddelijke wijsheid. Die, die houdt die kerk maar op de grond hier. Want gemeente, voor gods kerk, daar is weggelegd. En rest dan zouden ze straks. De, de hemelse dankdag dat komt straks voor de kerk. Hier mag de kerk ogen ogenblikken. Dan mag de kerk hier roemen. En dat vrije genade. O, dan, dan zou de kerk zo willen uitschreeuwen naar alle creaturen der aarde. Dat ze binnen zalig worden. Omdat God het wou. En eitvrij en soevereine genade. Omdat gij het hebt gedaan. Ik zou je dit even vertellen. Dan gaan we maar eindigen. Domi Mijn, die was ergens hier in Gohans. Vroeger aan preken. En hij zag een man in de kerk zitten. En die man. Die was dus zo onder de indruk. En hij dacht, ik hoop dat die man nou straks naar de kerk daar ontmoeten mocht. Aan een gezelschap. En daar zat die man. Aan de gezelschap. En de, de mijn die zei tegen hem. Hoe is dat nou gegaan met die? Vertel er nou maar eens wat van. En weet je wat die man, want er was een goede geleerde. Die man die zei, ik heb wat gedaan en God heb wat gedaan. En Dami Lemein die vertelde ons dat hij dacht, had ik hem maar niet gevraagd. Had ik hem maar niet gevraagd, want dan nou moet ik eerlijk met die man wegwezen. En zo Dami met een beetje een moedeloos hart, hij zei tegen die man, vertelde maar wat je gedaan hebt. En toen begon die man te schreeuwen en die zei, ik heb niks tegen opgelegd. En God die heeft me niks is overwonnen. Toen dacht Willem dat zou van de rechterkant zijn. En die het begrijpen kan die begrijpt. En dat is niet alleen in de begin gemeen. Maar dat is tot de laatste ademsnik. Zo zou de kerk eeuwig binnengaan. Hier en het godsdienst is de dood geworden. En mijn onbekeerde medewijzers. Naar die onzaggelijke eeuwigheid. Het kan nog. Omdat God God is. Omdat Christus Christus is. Omdat de heilige geest. Dat uitgaat van de vader en van de zoon. En gij gaat nog uit. Maar de tijd is voorskort. O, mijn geliefde Godus, haast die en spoedig die om is levens wil. Amen. O, heren, zou het die nog begagen, o, dat die naam nog verheerlijk mag worden. En heren, zegen wat van die was. Vergeef wat van ons is. En Heere, mocht die. Nog geven tot de rijke zee. Voor de uitbereiding van die koninkrijk. Voor de onderwijs en bemoediging. Van die strijdende kerk hier op aarde. Dat je door het geloof is hem mocht aanschouwen. Aan de rechterhand des is vader. En dat je voor die kerk nog eens heven mocht. O oh, dat ze door die geloof, door die gezegende hoge priester, de vader door het geloof is aanschouwen mocht. O oh, hier, heeft nog die rijke zegening voor die kerk hier op aarde. Mocht we de zaterdag zegenen. Breng ons veilig aan onze woonplaats. waar we verwachten worden. En heren brengt de kerk nog. Mocht het nog geven. Dat ze nog eens samen mocht komen. En heeft dat die woord. Nog eens niet vergeten mocht worden. En heren. Gij weet het alleen. O mocht gij hier. O geven. Dat het niet tegengetuigen. Zou maar even voor Zou naam ook. In verheerlijk worden. Verzoen onze zonden om Christus willen. Amen. Laat ons zingen van psalm Het achtste vers van 89.